Reputatiecoaching podcast nummer 69. Vandaag begin ik met een praktische tip over het backuppen van je mail... ...gevolgd door een korte terugblik naar een leerpunt van de vorige podcast. Dan een belangrijke update over mobiel internetgebruik... ...en signalen van Google dat bedrijven en organisaties... ...nu echt hun zakelijke Google Plus pagina moeten claimen en verifiëren...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 daar ja, vind je niet alleen de tekst, maar ook video's waar ik het in deze uitzending over heb, als mede afbeeldingen, links enzovoorts. De volgende tip is voortgekomen uit de vraag die Lotte mij van de week in de wandelgangen stelde. Zij vroeg, je hebt toch aardig wat mailaccounts? Hoe ga jij om met alle mail die je ontvangt? En maak je eigenlijk een backup van je mailarchief? Nou, per dag ontvang ik enkele tientallen e-mails in mijn inbox en dan praat ik niet over de spam. Spam wordt ontzettend goed afgevangen dankzij Google. Ik gebruik namelijk Gmail voor het ophalen van mijn meeste mailboxen houd ik alles bij elkaar en kan ik het via één interface benaderen en geniet ik van de vrijwel perfecte spamdetectie van Google. En ja, ik ben me ervan bewust dat Google op de achtergrond mijn mail analyseert om te zien of ze me betere advertenties kan bieden enzovoorts enzovoorts. Maar de illusie dat ik een grote mate van privacy in het algemeen of online privacy in het bijzonder geniet, die heb ik al lang geleden opgegeven. Dus daar maak ik me niet zo'n zorgen om. Voor een groot deel wordt alle mail in Gmail automatisch met behulp van filters naar bepaalde folders gerouteerd. Hieronder vallen bijvoorbeeld de mailnotificaties die ik van diverse sociale netwerken ontvang wanneer bijvoorbeeld iemand een foto leuk vindt, etc. Die wil ik absoluut niet in mijn inbox zien, dus al dat soort mails stuur ik linearector naar een folder met de welluidende naam social media. Daarin komen ook de mails van Pinterest, YouTube, Tumblr, LinkedIn, Twitter, Foursquare en andere sociale netwerken. En elke keer als ik zie dat de bepaalde social media mails toch in mijn inbox landen, maak ik zo snel mogelijk een nieuw filter aan om ook die mail door te sturen naar de social media folder... En uit mijn inbox te verwijderen. De mail laat ik natuurlijk wel ongelezen, Zodat ik kan zien hoeveel mailtjes ik in de social media folder heb staan. Gemiddeld scan ik die folder eenmaal per dag. Maar soms gaat er ook wel eens een dagje voorbij dat ik die folder helemaal niet scan. Op deze manier kan ik echter heel snel een scan doen over de diverse sociale netwerken. Dat scheelt me gewoon tijd. Een paar keer per jaar ga ik er eens een uur of twee voor zitten. Voor de massale unsubscribe sessie. Dan kijk ik de afgelopen paar maanden terug. En ga ik op zoek naar mails die ik niet meer wil ontvangen. Onderaan de meeste mails staat wel de mogelijkheid om je uit te schrijven. En daar maak ik dan dankbaar gebruik van. Binnen Nota is mijn inbox dan dagelijks weer een stuk compacter. Dan over de backup van mijn mail. Tja, ik bewaar eigenlijk heel veel mail. Google biedt nu eenmaal standaard 25 gigabyte. En ik heb ook nog eens Google Drive van 100 gigabyte erbij. Dus ik heb bij Google een totale opslagcapaciteit van 125 gigabyte. Oh, nu ik het toch over de opslagmogelijkheden van Google Drive heb. Google heeft onlangs de prijs van online opslag verlaagd. Voorheen betaalde ik voor die extra 100 gigabyte 4,99 dollar per maand, maar vanaf volgende maand ga ik hiervoor slechts 1,99 dollar per maand betalen. Dat is natuurlijk super en deze prijsverlaging zal ook wel invloed hebben op de kosten van online storage providers zoals Dropbox, Box, Mega, LiveDrive, OneDrive van Microsoft en anderen. Om een idee te geven, een hele terabyte kost nu nog maar 9,99 dollar per maand bij Google. Voor dat geld hoef je dus ook niet meer te laten en is het argument van de harde schijven waardoor je, je data kwijt bent ook niet echt meer valide. Zeker als je een ondernemer bent. Een bijkomend voordeel, wat wellicht niet op iedereen van toepassing is, is dat je overal bij je data kunt als je bestanden eenmaal in de cloud staan. Anyway, terug naar de backup van mijn mail. Een hele tijd geleden heb ik ooit al eens een Outlook.com mailadres aangemaakt. Zoals je wellicht weet is Outlook.com de opvolger van Hotmail.com van Microsoft. Toen heb ik ook alle mail die ik op dat moment bij Gmail had staan gekopieerd naar de Outlook.com en vanaf dat moment heb ik ook een filter ingesteld om alle binnenkomende mail door te sturen naar mijn Outlook.com mailadres. Afgelopen weekend was ik blij dat ik dit ooit had ingesteld. Ik moest een bepaalde mail van 10 februari dit jaar terug hebben vanwege een bepaald attachment dat erin stond die ik nodig had. Maar die mail had ik verwijderd. Helaas ten onrechte moet ik toegeven. En ik had inmiddels ook meer dan eens de prullenmand van Gmail gelegd, dus die mail was echt weg. Eerlijk gezegd dacht ik er even niet zo snel aan dat ik een permanente, actuele backup van mijn mail heb op Outlook.com. Dus ik zag als enige oplossing te gaan grasduinen in de Time Machine backup die elk uur van mijn iMac wordt gemaakt. Maar dat zou redelijk wat tijd kosten. Natuurlijk had ik de afzender kunnen vragen de mail en het attachment nogmaals te versturen, maar de kans dat die persoon zijn mail in het weekend leest is nul, dat weet ik uit ervaring. Dus ik zou minstens twee dagen vertraging oplopen. Toen ik me realiseerde dat ik de mail ook gewoon via Outlook.com kon terugzoeken, was het probleem binnen een minuut opgelost en had ik alsnog mijn attachment en kon ik verder met datgene waar ik mee bezig was. Zo zie je me weer eens hoe prettig het is om een keertje wat tijd te reserveren om je backups goed in te stellen. Wat doe jij overigens ten aanzien van backups in het algemeen en het veiligstellen van je mail in het bijzonder? Heb je überhaupt wel een mechanisme ingericht om te voorkomen dat je je documenten, afbeeldingen, spreadsheets, presentaties, mail en andere data kwijtraakt? Ik heb er al vaker over gehad over het maken van backups. In de show notes die je overigens terugvindt op www.reputatiecoaching.nl heb ik links opgenomen naar meer informatie over het maken van backups van je weblog database en bestanden in podcast 15, foto's van je smartphone met behulp van de app Camera Sync in podcast 38, foto's van de iMac met Flickr Bucket in podcast 43, je weblog naar Dropbox in podcast 47, ...en foto's van je smartphone naar OneDrive van Microsoft in podcast 65. Je mag me ook gerust een berichtje sturen als je vindt dat ik te vaak over backups heb. Wellicht behoor jij tot die kleine groep van mensen... ...die meerdere automatische backupmechanismes heeft ingesteld... ...voor het veiligstellen van de data. Maar uit ervaring weet ik dat de meeste ondernemers en particulieren... ...helaas toch een ontoerekende backup strategie hebben. En dan druk ik het nog zachtjes uit. Als ik de transcriptie van de podcast van vorige week nog eens nalees dan denk ik dat de belangrijkste les uit die aflevering was dat je ontzettend moet oppassen voor phishing aanvallen, waarbij kwaadwillende figuren hun best doen met legitiem uitziende websites jouw data te ontfutselen. Deze kunnen ze dan verkopen of gebruiken om in andere accounts van jou in te breken met alle gevolgen van dien. Let dus altijd op als je ergens opeens moet inloggen of de URL van de pagina wel van de site komt waar je verwacht dat die hoort te staan. En pas helemaal op op mobiele apparaten omdat je daar vaak de URL standaard helemaal niet ziet. Dan over op de onderwerpen voor vandaag. Het is eindelijk dan zover. Matt Cuts van Google vertelde vorige week op de SMX West-conferentie in San Jose in Californië... ...dat waarschijnlijk eind dit jaar het mobiel internetverkeer dat van desktops zal overtreffen. Deze uitspraak is gebaseerd op verkeersvolumes die Google intern op haar systemen ziet. En het is belangrijk om te beseffen dat het hier niet gaat over het verkeer in Noord-Amerika of de Verenigde Staten... ...maar over de hele wereld. Interessant genoeg ligt het in de Verenigde Staten de verhouding vast-mobiel... Nog rond de 70%-30%. Dus de Amerikanen surfen toch nog meer vanaf hun desktops. Wat heeft dit voor consequenties voor lokale SEO, ofwel het nut voor het verbeteren van je lokale vindbaarheid? Veel, heel veel kan ik je vertellen. Tot een paar jaar geleden schatte Google dat zo'n 20% van alle zoekopdrachten van vaste apparaten lokaal georiënteerd was. Google en Bing hebben later ook nog eens gesteld dat zo'n 40-50% tot van alle mobiele zoekopdrachten een lokale intentie heeft. De vraag is alleen wat de oorzaak is van wat. Zoeken mensen nu meer lokaal nu ze smartphones hebben... waarmee ze altijd en overal op internet kunnen? Of is het gewoon een groei die al die tijd al gaande was? De waarheid zal wel ergens tussenin liggen. Het voorhanden hebben van een mobiel apparaat... waarmee je altijd online bent... nodig natuurlijk uit om snel even iets in de buurt op te zoeken. Maar voorheen zochten mensen natuurlijk ook al wel... naar producten of diensten in de buurt vanaf hun vaste desktop. Alleen zagen marketeers het toen nog niet zo duidelijk omdat al het verkeer van desktops kwam. En het begrip locatie wordt natuurlijk steeds belangrijker. Dat blijkt niet alleen uit de groei van Google Plus en de lokale Google Plus pagina's... maar ook in de diverse overnames die er worden gedaan... zoals de overname van Waze door Google... en allerhande samenwerkingen die tot stand komen... zoals Foursquare die data verkoopt aan Microsoft's Bing... en helpt die data aanbiedt aan Yahoo. Een trend die op dit moment plaatsvindt in Amerika is dat zelfs multinationals zich ook gaan richten op lokale marketing. Zij beseffen dat hun business niet ligt in hun landelijke vindbaarheid of wereldwijde vindbaarheid, maar dat hun business juist wordt gedaan vanuit de buurt ofwel lokaal. Dus bekende bedrijven zoals bijvoorbeeld FedEx, Intercontinental Hotels Group en Remax spenderen miljoenen dollars in het verbeteren van hun lokale vindbaarheid. Die bedrijven zien die bedragen echter niet als kostenpost, maar als investering. Zo rapporteerde FedEx bijvoorbeeld een toename van 50% in organisch zoekverkeer, 26% toename in conversies voor hun online printing services en een sterk verbeterde zichtbaarheid en vertoningen van hun lokale bedrijfsvermeldingen. De Intercontinental Hotels Group ontdekte en corrigeerde meer dan 1000 foute lokale bedrijfsvermeldingen op Google+. Plus En zag een enorme groei van organische zoekresultaten voor lokale zoekopdrachten naar hotels. En dan Remax... Dit bedrijf zag een 1100% toename in geïndexeerde pagina's in Google, in totaal meer dan 4 miljoen. Daarnaast nam het verkeer op basis van organische zoekresultaten met zo'n 1000% toe en staat Remax op de eerste plaats in meer dan 500 steden van de westkust van Amerika tot de oostkust voor onroerend goed. Daarom raad ik je ook altijd aan om eerst te werken aan het verbeteren van je lokale vindbaarheid, althans als je redelijk lokaal opereert. Als je alleen een webshop hebt... dan heb je niet veel aan dit soort nieuws... en mijn tips over het verbeteren van je lokale vindbaarheid. Maar al te vaak zie ik echter ook een sterke verbetering... van de posities in de organische resultaten... als ik een bedrijf help met het verbeteren van de lokale vindbaarheid. Vrijwel al die opdrachten begin ik met datgene... wat ik je begin het jaar uitvoerig uit de doeken deed... te weten het opschonen van je citations. Op dit moment ben ik hiermee bezig voor een tandartspraktijk... met twee vestigingen in Gelderland. En de resultaten die we daar zien... Nadat ik een paar weken bezig ben met het opschonen en consistent maken van alle bedrijfsvermeldingen zijn ook verbluffend. Zo staat de ene praktijk al op de eerste plaats in de lokale resultaten op de zoekterm tandarts. En de andere is inmiddels al van de zesde plaats naar de tweede plaats gestegen. Daarbij zijn ook de bijbehorende organische vermeldingen al sterk verbeterd. En is mijn verwachting dat die binnenkort nog verder zullen verbeteren. Enfin, ik zei het al. Lokale of zakelijke Google Plus pagina's zijn belangrijk. En ze zijn zelfs noodzakelijk om te kunnen scoren in de lokale zoekresultaten... ...want zonder pagina heb je daar geen vermelding. Maar Google gaat nu een stap verder. In steeds meer landen krijgen mensen een mail van Google... ...dat ze hun lokale zakelijke Google Plus pagina moeten claimen en verifiëren... ...omdat ze anders het risico lopen dat Google de pagina verwijdert... ...ongeacht eventuele berichten, foto's, video's, bedrijfspanorama's en andere data die erop staan. In het verleden zijn namelijk veel pagina's aangemaakt door spammers... Zij wilden de lokale zoekresultaten beïnvloeden voor hun eigen gewin. Google heeft dit ook ontdekt en gaat nu actie ondernemen. Hoewel er voor zover ik weet nog geen dergelijke mails in Nederland zijn gesignaleerd, raad ik het ieder aan dit voor te zijn en nu toch echt de zakelijke Google Plus pagina te claimen en te verifiëren. Dat kost je echt nog geen drie minuten. En wat zou het een sneu zijn als jouw bedrijf helemaal niet meer wordt vertoond in de lokale zoekresultaten? Of sterker nog, Stel dat je een bedrijfspanorama hebt laten maken, dan is het geld dan ook in één keer weggegooid als je pagina wordt verwijderd. Geloof me, je bent heus niet de enige die zijn zakelijke Google Plus pagina niet heeft geclaimd. Sterker nog, ik denk dat er meer bedrijven en organisaties zijn die hun zakelijke Google Plus pagina niet hebben geclaimd en geverifieerd, dan die dat wel hebben gedaan. Zelfs grote bedrijven, paleizen en organisaties blijken deze kansen gewoon links te laten liggen. Ik geef je een paar voorbeelden. Het Philips hoofdkantoor in Amsterdam. Rabobank hoofdkantoor in Utrecht. Booking.com in Amsterdam. Het Shell hoofdkantoor in Rotterdam. Grols in Enschede. De hertog Jan Brouwerij in Arsen, Het Koninklijk Paleis in Amsterdam. Cisco Nederland in Amsterdam. En Hewlett Packard Nederland in Amstelveen. De links naar de bijbehorende Google Plus pagina's... vind je in de show notes op www.reputatiecoaching.nl slash 69. Maar goed, dit is dus zomaar een negental bedrijven en organisaties die geen van alle hun zakelijke Google Plus pagina hebben geclaimd, nog geverifieerd, geen vanity URL hebben en niets of nauwelijks iets hebben gedaan om hun Google Plus pagina voor content te voorzien. Het is ongelooflijk maar waar. Ik vind dit een interessant topic, dus binnenkort ga ik hier nog eens dieper in duiken. Dus, claim en verifieer je lokale zakelijke Google Plus pagina. Hoe je dat doet? Heel simpel. Als je nog geen Gmail of Google Plus account hebt, dan moet je eerst een Google-account aanmaken. Dit doe je op accounts.google.com/signup. De link zie je in de show notes. Dan surf je naar places.google.com en klik je rechtsboven op inloggen. Als je daar inlogt, dan krijg je een overzicht van alle vermeldingen die je kunt beheren. Waarschijnlijk heb jij nog geen zakelijke Google Plus pagina's daar vermeld staan. Klik dan op een vermelding toevoegen. Zoek je bedrijf op en selecteer het. In sommige gevallen heb je daarna alleen de mogelijkheid om te verifiëren per briefkaart... En soms kan het ook per telefoon. Je kunt zelf kiezen wat jou het beste uitkomt. Als je kunt verifiëren per telefoon zou ik dat zeker doen, omdat dat het snelste gaat. Binnen een minuut of twee is je vermelding dan geverifieerd. Mocht je die mogelijkheid niet geboden krijgen, dan ben je genoodzaakt om de verificatie per briefkaart uit te voeren. Een paar weken geleden heeft men dit bij Ordina uitgevoerd en toen duurde het zo'n anderhalve week voor de briefkaart met de pin binnen was. Een tip, zorg dat je de naam van de persoon vermeldt voor wie de kaart bestemd is. Anders kan het gebeuren dat de kaart gaat zwerven binnen het bedrijf. Je moet de pin namelijk binnen 6 weken invoeren om je bedrijf te claimen en te verifiëren. Als je dat eenmaal hebt gedaan dan verschijnt er een vinkje achter je bedrijfsnaam in Google+. Zo kun je ook gemakkelijk controleren of jouw bedrijf al geclaimd en geverifieerd is. Staat er geen sterretje dan moet je het nog doen. Staat er wel een sterretje dan betekent dit dat je bedrijf wel geclaimd en geverifieerd is. In de show notes heb ik een afbeelding van de vermelding van het Okura Hotel in Amsterdam opgenomen. ...dat is nu een schoolvoorbeeld van een nette zakelijke Google Plus pagina... ...want alle belangrijke zaken zijn in orde. Het hotel is geclaimd en geverifieerd. De website is geverifieerd. De banner is aanwezig. Het hotel heeft 83 recensies, veel foto's... ...en ook worden de kosten voor een hotelkamer vermeld. Maar zo te zien zijn er zelfs voor het Okura Hotel nog een paar verbeteringen. Als eerste de Vanity Ural moet nog worden geclaimd. Als tweede het hotel moet een mooie bedrijfspanorama laten maken. En als derde... Een paar professionele video's zouden dan de hele impressie compleet maken. Net op, als je een klein ondernemer bent en er staat wel een vinkje achter je bedrijfsnaam op Google+, terwijl jij nooit je bedrijf hebt geverifieerd, dan bestaat de kans dat iemand anders dat al heeft gedaan. Dan zou ik helemaal snel je bedrijf terugclaimen. Nu ik vandaag toch diep inga op het hele fenomeen Google+, wil ik ook een leuke infographic die ik onlangs tegenkwam met je delen. Je moet de infographic maar eens op je gemak bekijken. Wat ik wel leuk vind is een paar aspecten van de infographic eruit te lichten. Zo heb je als luisteraar van de podcast ook een idee wat er zoal in de infographic staat. 35% van de Google Plus accounts is gemiddeld eenmaal per maand actief. De meest actieve groep gebruikers, 31%, is in de leeftijd van 25 tot 34 jaar. Per week worden er meer dan 1,5 miljard afbeeldingen geüpload. 70% van de top 100 grote merken gebruiken Google Plus. De verhouding mannen. Vrouwen op Google Plus is 62% mannen en 38% vrouwen. Ook vond ik een interessante wat oudere infographic over Google Plus toen ik even verder ging zoeken. Het is wel leuk om deze te vergelijken met de vorige, want deze infographic stamt volgens mij uit 2012. Toen had Google Plus nog maar 90 miljoen actieve gebruikers, terwijl dat nu toch al meer dan 360 miljoen is. Dit is een hele grote infographic, daarom raad ik je aan die eens op je gemak op de site te bekijken. In deze infographic is te lezen dat de inhoud van Google Plus ook door Google wordt geïndexeerd. Dat vond ik wel grappig om te lezen, want hoewel ik dit wel wist... was ik tot afgelopen week eigenlijk nooit Google Plus posts van mezelf... in de organische zoekresultaten tegengekomen. Maar inderdaad zag ik afgelopen week een paar verschillende Google Plus posts vertoond worden... tussen alle andere zoekresultaten. We zullen nooit precies weten wat de oorzaak daarvan was. Het kan zijn dat die berichten door aardig wat mensen zijn gelezen... of dat Google haar algoritmes iets aan het aanpassen is ten aanzien van het renken van Google Plus content... Ik weet het ook niet. Feit blijft dat ik nu inderdaad diverse Google Plus berichten zie verschijnen. Daar kun je dus ook je voordeel mee doen als je actief wordt of bent op Google Plus. De video van Met Kuts die ik vandaag met je deel gaat in op de vraag Kan je site nog wel goed in de zoekresultaten scoren zonder gebruik te maken van allerhande spammy technieken? De vraagsteller is iemand uit Miami, Florida. Hij zegt dat zijn kleine bedrijfje in het verleden een SEO firma heeft ingehuurd die op het eerste gezicht een net ...en legitiem bedrijf leek. Echter, het heeft de rankings om zeep geholpen als gevolg van spammy backlinks. Ze hebben alles al geprobeerd, maar niets lijkt te helpen. En de vraag is nu eigenlijk... ...wat kun je als bedrijf met goede bedoelingen nu nog hieraan doen? Matt geeft al lachend antwoord. Stel je voor, je hebt de zoekresultaten gespamd en je bent betrapt... ...en dus, dus scoor je niet meer. Maar hoewel je zelf misschien als een net bedrijf beschouwt... ...heb je toch gespamd en getracht de zoekresultaten te beïnvloeden... Dus kan het zijn dat anderen je niet als een bijste bedrijf beschouwen. En de reden dat je betrapt bent geeft andere eerlijke bedrijven die geen blackhead techniek hebben gebruikt de kans om hoger op te komen. Dus vanuit het perspectief van deze laatste is dit een verbetering. Google doet juist haar best om de eerlijke bedrijven de kans te geven goed te scoren. En daarom geeft het bedrijf onder andere met Google webmasters, video's en in diverse fora, discussiegroepen en hangouts zoveel mogelijk bruikbare informatie. Dus de eerlijke bedrijven hebben juist een kans als ze niet spammen. Als je afgestraft wordt, zul je dus eerst al je foute links moeten opruimen enzovoorts. Maar feit is dat Google steeds beter wordt in het ontdekken van spam. Het aloude oude adagium van goede content en goede gebruikerservaring blijft echt geldig. Google blijft continu haar best doen om de beste pagina's met de beste content te presenteren. Dus als jij met je site in staat bent om dit te produceren... ...dan vertoont Google jouw pagina's graag aan de internetten die er naar op zoek is. Google blijft spam bestrijden, dus laat je niet verleiden... ...om in allerhande blackhead-voorraad duistere technieken of tools op te snorren... ...om die te gebruiken om je rankings te beïnvloeden. Eigenlijk had ik nog een leuk bericht over een opgerold blognetwerk... ...maar dat moet wachten tot volgende week, want ik zit inmiddels alweer over de 20 minuten. Ik doe namelijk altijd mijn best hier iets niet te ver overheen te gaan... ...omdat ik bang ben dat het anders te langdradig voor je wordt...